5 uur, het NOS-journaal, Marianne Kokkoek. Premier Tunesië kondigt vertrek aan. Ook rellen in Oman en PSV steviger op kop in Eredivisie. <tiep -tunezio> René Kanouchi van Tunesië heeft op de staatstelevisie zijn vertrek aangekondigd. Het besluit volgt op een golf van protest tegen de interimregering van Kanouchi. Dit weekend vielen drie doden toen de politie het vuur opende op betogers bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Tunis. De betogers eisten het ontslag van Kanouchi, omdat hij ook deel uitmaakte van de regering van de verdreven president Ben Ali. Ook vonden de demonstranten dat hij te weinig haast maakte met het doorvoeren van hervormingen. Kanoushi was elf jaar lang premier onder president Ben Ali, die na de opstand naar Saoedi-Arabië is gevlucht. In Libië is de stad Zawiya ten westen van Tripoli nu ook in handen van de tegenstanders van Gaddafi. Volgens ooggetuigen hebben betogers het centrum van de stad bezet, geholpen door legereenheden die hun kant gekozen hebben. De afgelopen week zijn meer dan 100.000 mensen uit Libië gevlucht naar de buurlanden Egypte en Tunesië, zo meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Behalve Libiërs, Tunesiërs en Egyptenaren zijn er ook veel Chinezen en andere Aziaten onder de vluchtelingen. De UNHCR heeft de internationale gemeenschap opgeroepen om hulpgoederen te sturen om te voorkomen dat er een humanitaire crisis ontstaat. De vluchtelingenorganisatie heeft al een luchtbrug ingesteld om tenten, dekens en voedsel naar de grensgebieden te brengen. De onrust in de Arabische wereld is ook overgeslagen naar Oman. Bij een confrontatie tussen de oproerpolitie en demonstranten in de havenstad Zohar kwamen twee mensen om door rubberkogels. Zeker duizend demonstranten eisen politieke hervormingen. Volgens de autoriteiten trok de menigte naar het politiebureau van Sohar... waar ze het gebouw in brand staken. Ook uit een zuidelijke stad in Oman komen berichten... over demonstraties tegen de regering. Daar hebben betogers vrijdag een kamp... voor het gebouw van de gouverneur opgericht. Gisteren verving de sultan van Oman enkele ministers... om te voorkomen dat de onrust zich zou uitbreiden. Maar dat is dus niet gelukt. Over precies een week brengt koningin Beatrix... een staatsbezoek aan Oman. Dat gaat voor zover bekend gewoon door. In Ivoorkust is de zender van de staatstelevisie aangevallen. De uitzendingen zijn gestaakt. De toren zou urenlang in brand hebben gestaan. In het West-Afrikaanse land zouden gevechten de afgelopen maand zijn opgeleid. Volgens VN-topman Ban Ki-moon staat Ivoorkust op de rand van een burgeroorlog. De staatstelevisie zou regelmatig hebben opgeroepen tot geweld tegen de VN-troepen die in het land zijn. De staatstelevisie is een instrument van zittend president Bakbo. Hij verloor in november de presidentsverkiezingen, maar weigert zijn positie af te staan aan oppositieleider Watara. In Congo zijn doden gevallen bij een schietpartij bij het presidentieel paleis in Kinshasa. Volgens de autoriteiten probeerde een groep gewapende mannen... een staatsgreep te plegen, maar werden ze bij een wegversperring tegengehouden. Volgens de eerste berichten zijn er zes doden gevallen. De situatie is volgens de autoriteiten onder controle. De koepoging komt uit de lucht vallen. Er waren geen berichten over oplopende spanningen. De laatste koepoging was in 2001. Toen kwam de huidige president Kabila aan de macht... nadat zijn vader was doodgeschoten. Eerste Kamervoorzitter Van der Linden noemt het geen ramp als VVD, CDA en PVV geen meerderheid halen in de Eerste Kamer. De voorzitter, lid van het CDA, reageerde in Buitenhof op uitspraken van premier Rutte. Die verwacht dat de bestuurbaarheid van het land in gevaar komt als de drie partijen straks geen meerderheid halen. Van der Linden denkt dat het zal meevallen. Het kabinet moet dan onderhandelen met de partijen in de Eerste Kamer... om zeker te zijn van steun voor wetsvoorstellen. Hij zegt dat dit ook is gebeurd met het voorstel om de BTW te verhogen. Het belastingplan werd uiteindelijk goedgekeurd door de Eerste Kamer... omdat de BTW-verhoging op cultuur werd uitgesteld. De voorzitter zei verder dat de Eerste Kamer nooit zal toestaan... dat er een impasse ontstaat waardoor Belgische toestanden dreigen. Op de A9 en de A20 zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. De A9 was urenlang afgesloten in de richting van Amstelveen... vanwege een kettingbotsing met zes auto's. Vijf mensen werden naar het ziekenhuis vervoerd. Op de A20 bij Rotterdam klapten ook zes auto's op elkaar. Op beide snelwegen stonden de hele middag lange files. In de eredivisie is de topper PSV Ajax geëindigd in een gelijkspel. Net als eerder in Amsterdam kwamen beide teams niet tot scoren. FC Twente verloor in Alkmaar met 2-1 van AZ. Valkenburg maakte in de laatste minuut van de extra tijd de winnende treffer voor AZ. PSV staat nu in de eredivisie eerste met drie punten voorsprong op Twente en vijf op Ajax. Feyenoord nam verder afstand van de laatste plaatsen. In Rotterdam werd het 5-1 tegen Groningen. Wijnalden maakte vier doelpunten. De Australiër Christopher Sutton is winnaar geworden van de semi klassieker brussel kuurne brussel De Australiër was na 198 kilometer de snelste in de massasprint voor de Wit-Rus Kutarovic en de Duitser André Greipel. Het weer bewolkt en regen in het noorden soms met natte sneeuw. Ook morgen bewolkt met vooral ochtends kans op motregen. Het wordt dan 4 tot 7 graden. Na morgen is het droog met meer zon en in de nacht lichte vorst. ANUW, ah, verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, bij Maarse 3 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar komt nu weer wat schot in de zaak. Geleidelijk staat tussen Beverwijk en Knoopend Rotterpolderplein nog wel 9 kilometer file, na een ongeluk eerder op de middag, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Door die problemen op de A9 ook nog file op de A22 vanuit Beverwijk, staat voor Knoopend Velzen 4 kilometer. Dan bij Rotterdam, de A16 vanuit Breda, tussen Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein 4 kilometer, dat hangt samen met een ongeluk op de A20 vanuit Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein... staat 6 kilometer stil. Al urenlang is daar maar één rijstrook vrij... na een vrij ernstig ongeluk. Verkeer op de A20 vanuit Gouda kan beter omrijden... via de Van Brineoordbrug en de Benelux Tunnel... over de A16, A15 en de A4. In Flevoland is de N305, al Almere Dronten... in beide richtingen dicht tussen Zeewolde en Biddinghuizen. En dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Beleggen in supermarkten en winkels op A-locaties. Dat kan nu met een nieuwe belegging van Annexum, het superwinkelfonds. U belegt in een gespreide winkelportefeuille... met huurders als Albert Heijn, Blokker en Mediamarkt. En het jaarlijks rendement is naar verwachting 9,2 procent. Super toch? Meer weten? Kijk op Annexum.nl.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 Wie betaalt dan gewoon? Hij heeft er geen aanmaning nodig. Belachelijk dat die dingen bestaan aanmaning. Geen ritueel slachten, maar mededogen. Kies partij voor de dieren. Iwon dan niet zeggen dat wie de enige die op tijd betaalt. Voor het echte verhaal ggn.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debiteurenkennis van ggn. Ggn mastering credit. Geen koeien in de stal, maar vrij in de wei. Kies partij voor de dieren. Ggn vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN Mastering Credit. De bal rolt nog altijd op deze zondag in Nijmegen NEC tegen FC Utrecht. Frank Wilaard. 36 minuten gevoetbald. Nijmegen oppermachtig in eigen huis in die eerste 36 minuten. Staat ook op een 1-0 voorsprong dankzij die goal van Goosens. Utrecht heeft weinig te vertellen. Staat drie plaatsen hoger. Heeft vijf punten meer en staat op een play-off plaats voor Europees voetbal. Maar daar zie je hier vandaag niets voor terug. Ik vrees trouwens dat het wel eens lastiger zou kunnen gaan worden voor NEC. Want Siemling gaat met een knieblessure van het veld. En ik denk niet dat hij verder kan. Dat zou een slok op een borrel kunnen schelen voor Utrecht. Verder dit uur natuurlijk de overzichten, zowel uit binnenland als uit het buitenland. En terugkijken op de wedstrijden eerder deze middag. De wedstrijd waar zo naar was uitgekeken. PSV-Ajax eindigde zoals hij begon 0-0. Nog wel een aardige eerste helft. En in de tweede helft durfden de beide ploegen niet echt. En als er dan een winnaar had moeten zijn, dan was het waarschijnlijk toch wel PSV. Veel meer balbezit. Ajax was sporadisch eruit, Ook PSV deed daar uiteindelijk te weinig mee. Jeroen Guter praat erover met Fred Rutte. en Die was denk ik niet tevreden over het resultaat. Nee. Nee, ik denk uh, gezien het, uh, het spelbeeld. Ik denk dat we een uitstekende eerste helft op de mat leggen. Ik je daar een aantal kansen. En ik denk dat uh, Stekelenburg uh, Ajax in de wedstrijd houdt. Ja, en de tweede helft gaat het wat gelijkwaardiger op. Uh, ik denk dat Ajax uh, ietsje verder in ging zakken. Waardoor de ruimtes voor ons nog wat kleiner werden. En, nog kleiner. Ja, en, en ik vond ook wel dat hun uh, ja, counters waren wel gevaarlijk Maar echt... Uh, Hele grote kansen kwamen daar eigenlijk niet uit voort. En ik denk dat wij, ja, zeker die bal van uh, Zeefuik, uh, ja, daar kan je nog met de winst kan je weglopen. Als, als uh, Germain uh, in de laatste minuut uh, tweede paal, hebben we twee mensen vrijstaan. Ja goed, en dan is hij uiteindelijk 0-0. Maar ik ben wel uh, tevreden met de manier waarop. Dat was, dat was oké, okay. alleen het resultaat kan denk ik drie punten zijn. Uh, dan komt er misschien een moment in de wedstrijd uh, waarbij je meer risico kan nemen. Uh, bijvoorbeeld de aanvallen bij middenvelden eraf of iets dergelijks. Maar was het te gevaarlijk in deze wedstrijd om dat te doen? Uh, je, je, je kon het een beetje aanvoelen van, uh, in de wedstrijd. En, uh, zoals ik het inlas. Dan, als je dat gaat doen, dan, dan ga je namelijk uh, ja, het risico zo vergroten dat we achterin. En uh, Maanelef had al een gele kaart. Dus dan moet je oppassen met wat je gaat doen. En ik denk dat uh, als we nog een, eentje ervoor bijeen gaan zetten... dan maakt het voor hun wel eenmaal makkelijker. Want namelijk dat, dat willen hun centrum gaan. Dan kunnen ze allebei in de dekking spelen. En ik vond dat niet de juiste keuze om dat te doen. En, uh, omdat we namelijk via ons middenveldspel kwamen we toch wel voor de goal van de tegenstander. Uh. Uiteindelijk was het toch het, het gevoel overheerst dat het niet nemen van risico uh, bovenaan stond. Meer nog dan, uh, dan proberen die goal te forceren. Ben je daar mee eens? Nee, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want wij zijn echt wel uh, deze wedstrijd gegaan om, uh, voor de winst. En uh, dat heb je ook kunnen zien als je ziet dat we de eerste helft uh, ja, zo hoog druk zetten. Dat, uh, bijna bij de zestien van, de, van, uh, van onze tegenstander. Ja, dan, dan neem je daar risico's in en... Ja, in de tweede helft zie je dat de tegenstander gaat zich een beetje aanpassen gaat wat, gaat, wat, ge, ja, gaat. wat voorzichtiger daarin spelen. Ik denk dat wij uh, um, ja, niet, niet, niet in de voorzichtigheid hebben gezeten vandaag. Waar dan wel in? Wij willen die wedstrijd winnen. En, uh, en zoals ik het heb bekeken, en zoals ik het heb kunnen analyseren, hebben we er ook alles aan gedaan. Het werd 0-0 uh, in Amsterdam, en toen had eigenlijk iedereen het gevoel van PSV kan niet winnen en Ajax echt al op een grote achterstand zetten. Nou vandaag was ook een klein beetje het gevoel van als PSV wint dan, uh, dan is Ajax uit de titelrace. Uh, heb je nou het idee dat je het twee keer hebt laten liggen of niet? Uh, hoe bedoel je dat, twee keer? Nou ja, omdat het twee keer 0-0 wordt. Deel maar in Amsterdam denk ik dat, uh, dat de eerste helft was daar, was daar duidelijk voor Ajax. En de tweede half was er wel voor ons, hadden we ook, ook wel kunnen winnen, maar... Ik denk dat vandaag dat uh, over de hele wedstrijd gezien... Uh, daar hebben, we uh, hebben we misschien wel wat laten liggen. Ja, maar. Ik bedoel, de, de manier waarop, daar ben ik zeer content mee en daar gaat het mee om. Fred Rutte gesprek met Jeroen Guter naar de 0-0 in Eindhoven tussen PSV en Ajax. PSV komt ermee op 54 punten, Ajax op 49 punten. En daartussenin FC Twente blijft steken op 51 punten... want het verloor vandaag in Alkmaar met 2-1 van AZ... Het werd 1-0 voor AZ, toch een eigen doelpunt van Theo Jansen. 1-1 vlak voor tijd door Luc de Jong. Maar in blessuretijd toch nog 2-1 door Valkenburg. Turbulente wedstrijd met de rode kaarten voor Douglas vanwege slaan. Een geven van AZ vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler. En verder werd de wedstrijd ook nog 10 minuten onderbroken vanwege spreekkoren. Kortom, een turbulente middag daar in Alkmaar. En uh, ja, als uh, slotstuk natuurlijk toch dat Twente gewoon verliest daar. En dus Averij oploopt in de strijd om het kampioenschap. Jeroen Elsof in gesprek met Theo Jansen. Je komt net uit de kleedkamer. Theo, zijn jullie uh, al afgekoeld of uh, hebben jullie daar langer voor nodig? We hebben wel wat langer voor nodig. Uh, ik denk dat we vandaag wat uh, nieuws zijn bestolen. En uh, ik denk dat de scheidsrechter daar een grote rol in speelt. Zullen we uh, maar gewoon bij het begin beginnen, want er valt zoveel te bespreken. Uh, eerst maar uh, het rustigste deel van de wedstrijd, de eerste helft. Jullie hadden het knap lastig, hè? Ja, absoluut. Hun waren de bovenliggende partij. Ze speelden, speelden goed voetbal. We hadden moeite met hun buitenspelers die steeds naar het middenveld kwamen. En, uh, ik denk dat wij niet goed genoeg doordekten. En van daaruit uh, hadden, we, hadden we steeds een mannetje minder op het middenveld. En, uh, ik denk dat we dat uh, op een gegeven moment wel onder controle hadden. En ja, toen, toen waren wij beter. Zij deden eigenlijk precies wat je uh, tegen een ploeg moet doen... die Europese wedstrijd achter de rug heeft. Hè? Gewoon weinig ruimte weggeven en, en erop knallen. Daar, daar hadden jullie het lastig mee. Ja, absoluut. De eerste half zeker. Pech, eigen goal. Ja, ik bedoel, hij schiet hem vanaf de zijkant. Ik kon niks eigenlijk. En uh, ja, ik raak hem op mijn scherm mee volgens mij. En als ik hem laat gaan, dan tikt iemand anders achter hem, tikt hem binnen. Dus, uh, yeah. uh, het, het, het probleem begint bij de rode kaart van Douglas. Hij zwaait right met zijn arm. Heb je, heb je alles kunnen zien? Nee, maar ik hoorde van, van mensen dat hij gewoon op was staan. En dat hij zijn arm daarbij gebruikt En uh, dat het geen rode kaart was. Dus, uh... Daar begint de irritatie richting de scheidsrecht eigenlijk. Hè? Ja, ik denk ook terecht. Bedoel, uh, hij zat er al een paar keer naast met, met hensballen die, die hij uh, geen vrije trap voor gaf. Uh, ik denk dat hij uh, vandaag niet slecht was, maar, uh, maar heel slecht. Ja, um, Reageer je naarmate de wedstrijd vordert uh, steeds meer af. Ik, ik begrijp het wel, maar is het de manier of moet je proberen het op een andere manier uh, te doen? Nou, ik denk het wel, omdat je zag dat wij uh, de bovenliggende partij waren met die en uh, Dat we hun zwaar onder druk zetten en dan, uh, dan staken ze nog de wedstrijd ook. En, ik vraag aan de schrijver wat hier aan de hand. Hij zegt ja AZ staakt de wedstrijd. Ik bedoel, kwam hun goed uit, denk ik. Ze konden even een wisseltje plaatsen en tactisch even bespreken wat ze gingen doen. Ja, echt belachelijk allemaal. Want dat is wat jullie verteld is. De wedstrijd is gestaakt op verzoek van AZ naar sprekenhoren uit het vak van jullie supporters. Ja, klopt. Ik neem aan dat het voor jou niet goed te praten is dat die sprekenhoren even goed plaats hebben. Nee, maar dat kun je verwachten als je zo fluit. Dan komt er een rode kaart voor viergever. Wat vond je daarvan? De week was volgens mij ook niet veel aan de hand. Volgens mij was dat ook geen rode uit. Maar wat ik al zei, de scheidsrechter zat er vandaag een beetje vaak naast. Penalty momenten met de jong. Twee keer. En, uh, ja, je bent in de kledingkamer geweest. Dat vonden jullie ook twee keer een strafschop gaan? Ja, absoluut. Ik bedoel, de eerste keer wordt hij gewoon in stand bent, wordt weggehaald. En uh, als je dan niet fluit, dan, uh, dan, uh, ja, dan uh, zie je de wedstrijd niet goed. Maar ik denk dat hij te veel last had van modder vandaag of zo. Ik weet niet. Uh, misschien dat hij in zijn ogen zitten. Um, ja, jullie komen uh, ondanks al het gedoe toch nog op gelijke hoogte. Uh, dan lijkt een punt gewoon uh, binnen. Ja, maar dat is niet genoeg. Wij wouden gewoon voor die overwinning gaan. Ik bedoel, één punt hadden wij niet genoeg. Gewoon klaar. Uh, dan ga je voor die overwinning. En dan uh, denk ik dat je nog een penalty moet krijgen. Die krijg je niet. En dan je uh, hun uh, de 2-1. Ja, jammer. Maar uh, ik denk dat het uh, heel anders had moeten lopen vandaag. Ja, uh, het is overduidelijk. Bossen is bij jullie de gebeden hond. En niemand anders. Ja, maar ik bedoel, als je, als je een beetje realistisch bent en je kijkt die wedstrijd terug... dan, dan zie je toch dat hij er heel vaak naast zat vandaag. Ik bedoel, dat is niet uh, omdat hij het is. Hij heeft gewoon heel slecht gefloten vandaag. En uh, ja, ik hoop dat hij dat zelf ook inziet. En uh, dat hij daar ook een keertje verantwoording voor af, aflegt. Ja, hem met het afkoelen. Nou, ik ben wel ik ben rustig. Maar uh, ik bedoel, uh, ik kan niet begrijpen dat de scheidsrechter daarna nog gewoon heel rustig gaat staan... en zegt dat wij het allemaal verkeerd hebben gezien. Dat wij uh, maar misschien wat beter moeten voetballen. En, uh, ik denk dat de scheidsrechter uh, gewoon moet fluiten en voor de rest de mond moet houden. Theo Jansen, duidelijke taal, uh, duidelijke uitslag overigens ook. AZ Twente werd dus uiteindelijk 2 tegen 1. We gaan weer eens even naar Nijmegen. NEC tegen Utrecht, Frank Dat Is dat nog altijd 1-0? is nog steeds 1-0. We zitten in de slotseconden van de eerste helft. Althans, de officiële speeltijd. Eén minuutje extra tijd krijgen we erbij. Dat was voor die blessurebehandeling van Ziemeling. Die, tot mijn verbazing, inmiddels weer gewoon weer rondrent. De Deen op het middenveld bij NEC. Balbezit voor Utrecht. Dat in de eerste helft twee keer heeft mogen schieten: Eén keer uit een vrije trap van Mertens. was een aardige vrije trap. Goed gered door Sillessen. En nog een keer een schot na een vrije trap van Wuitens. En dat is het ook wel zo'n beetje. Ook dat was trouwens een goede redding van Sillessen. En voor de rest hebben we eigenlijk vooral NEC zien voetballen. Nu de doelman van NEC ook met de bal in de voeten. Na nou, weer een vruchteloze poging. Van de ploeg uit de Domstad om een aanval op te zetten. De lange bal uh, gezocht naar uh, Goozens. Die verliest. Het komt u wel. Dan kan Utrecht overnemen. Krijgt een vrije trap mee. Van scheidsrechter Wouters. De duwen in de rug van Duplan. Vrije trap. Kort genomen, snel genomen. Maar dan zoeken naar de man met de vrijheid. Silberbouwer moet daarvoor naar achteren. En dat is een beetje het verhaal van Utrecht. Gaat een beetje te veel breed, een beetje te gemakkelijk naar achteren. En dan kom je nooit in de buurt. Wuitens nu dan maar met de bal aan de voet. Niet Pasen, gewoon doorlopen. En dan Duplan met het vrije schot. De schitterende redding weer van uh, Silles. Goede reactie. Niet goed ingeschoten ook door Dupland. Dat moet wel gezegd. Gewoon dwars door het midden van de goal. Moet een hoekje kiezen. Of de korte of de lange. Maar niet eh, bijna recht op de doelman van NEC af. Dit was dé uitgelezen uh, mogelijkheid voor Utrecht. Om uh, wat aan die achterstand te doen. Zeker ook omdat het nu ook direct rust is. Utrecht totaal niet in de wedstrijd. Als je dan zo'n 100% kans krijgt als Dupland. Dan moet hij er eigenlijk in. Hij zit niet. Utrecht... Dus nog steeds op achterstand in de Goffert 1-0. Gaan we even naar de Kuip waar Feyenoord vanmiddag met 5-1 won van FC Groningen. Ja, wat een wedstrijd. Met name voor Jorginho Wijnaldom. Hij scoorde vier keer in die wedstrijd. Twee penalty's daarvan. Pedersen scoorde nog wel twee voor FC Groningen. En Vlaar zorgde uiteindelijk met een fraaie 5-1 voor het slotstuk. Maar ja, Jorginho Wijnaldom. Het was zijn wedstrijd vanmiddag in Rotterdam. Ragnar Meijer sprak met hem. Er werd vooral veel over jou gezegd. De afgelopen weken is er veel over jou gezegd. Hij laat het niet zien, maakt het niet waar. Voelt dit als je gram halen? Nee, eigenlijk ja. Kijk, het is gewoon, als, je, als het slecht gaat, dan, uh, ja, dan krijg je kritiek. En, ja, ik denk dat dat gewoon bij sport hoort. Uh, ja, ik doe gewoon elke wedstrijd mijn best. Ik uh, ja, probeer gewoon uh, mooie dingen te laten zien. En, uh, ja, vandaag scoor ik vier keer. Maar toch lag er wel druk op. Voelde je dat ook? Voelde je dat die kuip over je schouder meekeek met wat je allemaal deed? Nee, eigenlijk niet. Ik wil gewoon plezier maken en uh, ja, zoals altijd spelen eigenlijk. En dat heb ik vandaag gewoon gedaan. Alleen vandaag uh, ging het goed en dan uh, scoorde ik er vier. Ja, vier. Ja, er zaten wel twee penaltjes bij, maar uh, ja, die moeten er ook in. Je scoort er vier. Uh, dat is ongelooflijk. Dat gebeurde twintig jaar geleden. Harry van der Laan voor de laatste keer. Voelde je dit vanochtend toen je opstond? Nee, eigenlijk niet. Ik, uh, ik was wel gebrand, omdat uh, ja, ik had uh, een paar slechte wedstrijden achter elkaar. en uh, Vandaag was ik gewoon gebrand om een hele goede wedstrijd te spelen. En uh, ja, Dat begon, eigenlijk, begon uh, in de ochtend al. Ik kon niet wachten om die wedstrijd te spelen. Hoezo? Wat voelde je dan vanochtend? Nee, want weet, weet je, uh, wat je net zei, er uh, wordt veel gesproken en uh, ja, je krijgt veel kritiek. Dat het uh, wat minder gaat. en uh, ja, Dan wil je gewoon laten zien dat... Uh, dat, het, dat je toch beter kan voetballen dan dat er gezegd wordt. Wat heeft Mario Been de laatste periode tegen jou gezegd... om je vertrouwen te geven? Uh, hij had mij uh, na de wedstrijd tegen ADO uh, bij me geroepen. En uh, toen heeft hij tegen mij gezegd dat ik uh, dat ik uh, me niet druk hoefde te maken... dat hij vertrouwen in me had en dat hij me gewoon uh, zou laten staan. En dat was maandag. De wedstrijd was zondag. En die had hij gewoon gezegd dat ik zou spelen. En uh, ja, hij heeft in de media gezegd dat hij vertrouwen in me heeft... En uh, eigenlijk overal, en uh, ja, dat, uh, dat gaf me wel een goed gevoel. Ja, dat helpt je dan echt? Ja, het, het helpt, ik denk dat het sowieso wel helpt als een trainer vertrouwen heeft. Want, uh, er waren volgens mij genoeg mensen die zeiden dat ik uh, op de bank moest zitten. Dus, gelukkig is hij de baas en bepaalt hij. Is er nu een soort doorbraak bereikt dit seizoen? Want het ging de laatste periode beter. Dat zei iedereen, dat zag ook wel iedereen. De resultaten lieten het nog een klein beetje afweten. Maar heb je het gevoel dat jullie nu zo'n soort muur heen gegaan zijn? Ja, kijk, je speelt wel tegen de nummer 4 van Nederland. En uh, als je die met 5-1 uh, kan verslaan, ja, dat, dan geeft dat gewoon heel veel vertrouwen. Ik denk dat we heel veel wedstrijden gewoon goed gespeeld hebben. Alleen, uh, die gaven we in uh, de laatste paar minuten gaven we ze weg. En daar heb je wel vertrouwen, maar niet zoveel als uh, vandaag, zeg maar. Dan krijg je een publiekswissel, dan zie je een kruisje slaan. Uh, even naar boven kijken, ben je een religieus man? Ja, ik heb uh, de afgelopen tijd heel veel gebeden. En uh, gevraagd als God mij wil helpen. En dat heb ik vanmorgen gedaan. En... Uh, voor de wedstrijd op het veld en mijn gebeden zijn verhoord. Jorginho Wijnaldum, dus viermaal scorend voor Feyenoord. vijf 1 winnen van Groningen. Bij PSV Ajax scoorde helemaal niemand. Dat, begon, of dat eindigde zoals het begon. 0-0 dus. Fred Rutte hoorde je al. Die zei, ja, ik was er toch niet helemaal tevreden mee. We hadden misschien wel, ja, misschien wel iets meer uh, ja, willen halen. Jan Vertongen, die is van Ajax... En, opvallend genoeg, was ook die niet tevreden over het resultaat. Nee. Uh, volgens mij kon ik ook zien hoe ik het veld afstapte. Ik was heel erg teruggesteld. En uh, ja, eigenlijk uh, moeten we hier. Maar uh, voor de wedstrijd gezien dan, hè, dat bedoel ik. En als je dan uh, de wedstrijd speelt, voel je dan tijdens de wedstrijd al van 0-0 een punt? als het maximaal haalbare? Ja, ik vond toch, als we over de hele wedstrijd kijken... Dat, we, dat PSV zeker niet de mindere was van ons. En uh, sowieso in de tweede helft was hun positiespel veel beter. En uh, ja, kreden ze ook nog de beste kansen, dus... Ja, de nul albel. Al. Ik had het gevoel dat jullie heel erg bezig waren met het uh, zo klein mogelijk houden van de ruimte. Risico uitsluiten en dergelijke. In ieder geval zorgen dat je geen tegengoal uh, krijgt. Klopt dat? Dat klopt uh, als je uh, ja, het bekijkt van het verdedigend opzicht. Wij vond ik als vier uh, verdedigers en Maarten erbij gewoon uh, sterk spelen. En, uh, maar uh, het was niet de tactiek dat wij op de, op de nul zouden spelen. Wij waren hier wel heen gekomen voor de winst, maar daar kwamen we eigenlijk niet aan toe. Um, dan is er een moment in de tweede helft, uh, hoekschop van PSV, uh, tussen jou en Toivonen. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, dat um, was uh, hoekschop van Džuzak volgens mij vanaf de linkerkant. En, uh, ja, ik zag Toivonen naar deze paal vertrekken, dus ik loop met hem mee. En, uh, ja, die bal gaat over hem heen en uh, ja, ik voel iets in mijn gezicht. En, uh, ja, ik voelde een soort van klap in mijn gezicht, maar ik kan niet zeggen wat voor uh, klap dat juist dan was. Ellenbogen gesteld, zei de scheidsrechter net na het zien van de beelden. Ja, ik heb de beelden zelf nog niet teruggezien, maar uh, ja, als de scheidsrechter het uh, zegt, wie ben ik om dat tegen te spreken? Ja. Um, vijf punten blijft het verschil tussen, uh, tussen PSV en Ajax. Hoe groot is het geloof in Amsterdam nog dat jullie de titel kunnen pakken? Ja, ik zeg het, ik had liever in de, in de schoenen van, uh, van PSV gestaan. En uh, lekker vijf punten losgestaan en Twente die ook nog verliest. Dus uh, ja, zij zijn sowieso wel de winnaar van vandaag. Maar ik heb ook het programma gezien en. Zij moet van de negen wedstrijden nog zes keer uit. Waaronder, uh, ja, volgens mij Feyenoord, Twente. Dus, uh, ja, we blijven er uh, wel in geloven. Wij moeten onze wedstrijden uh, winnen. En, uh, ja, hoop op uh, het PSV punten laten liggen. En ook nog Twente natuurlijk. Jan Vertongen vertelde dat allemaal. Ja, en hij zei het al, Twente verliest dus in Alkmaar met 2-1. AZ was de meest gelukkige in een turbulente slotfase... waarin het 1-1 werd door Luc de Jong vlak voor tijd. En Valkenburg maakte dus in blessure tijd de winnende 2-1. Een gelukkige trainer misschien, wie weet. Gertjan Verbeek in gesprek met Jeroen Elshoff. Dit was toch wel, misschien in jouw keer... ook een van de meest gekke, knotsgekke middagen ooit, of niet? Nou, een van de meeste, dat weet ik niet. Ik heb wel heel wat meegemaakt, maar... Het was wel een uh, rare voetbalmiddag, ja. En uiteindelijk toch nog uh, met een overwinning. Uh, dat had je denk ik ook niet meer gedacht uiteindelijk. Nou ja, dat in, uh, in, in de laatste fase de gelijkmaker valt. Ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan ga je daar zeker op het spelbeeld op dat moment. Heb je niet meer de, het idee van, nou dat, uh, dat draaien we nog om. Maar ik heb ook wel het idee dat, dat hij aan beide kanten nog kon vallen. He, want de laatste 10-15 minuten was het uh, een beetje je rot, heen en weer. Veel lange ballen. En uh, ja, dan kan hij altijd een keer vallen. En, uh, en voor ons viel hij gelukkig in de, in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Laten we maar even bij het begin beginnen. Dat is uh, ja, natuurlijk de eerste helft. Ik kan me voorstellen dat je daar uitermate tevreden over bent. Ja, dat is ook zo. En, maar dat hebben we dus nog vaker laten zien. En als je dan kijkt hoe de kleedkamer uitkomen, ja, dan is dat gewoon heel teleurstellend. Hè? Dan denk je, wat is er nou aan de hand? Dan speel je ook nog tegen tien man? En ik, dat deden we gewoon heel slecht. Ja, en dan komt die break. en uh, dan kun je zeggen, nou, dat komt ons nog wel gelegen uit, dan kunnen we er even uh, ze waarschuwen. Maar ja, ik weet niet wat er toen met het arbitrale kwartet was gebeurd, maar ja, wat die toen allemaal deden in het laatste half uur na de hervatting, uh, daar uh, kon ik met mijn pet niet meer bij. Maar laat me rustig houden, want uh, ik ben al net weer uh, terug van een schorsing, dus uh, ik zal maar niet te veel zeggen. Gek genoeg zeggen ze bij Twente, de scheidsrechter heeft alles in ons nadeel gefloten. Nou, dan moet het laatste half uur nog maar eens terugkijken. De rode kaart die wij krijgen. Uh, dus de, de overtredingen die, die onbestraft blijven bij ons. En bij hun, uh, of die bij ons bestraft worden en bij hun onbestraft. Uh, dus uh, ze waren heel furieus. En als je dan kijkt naar het gedrag van, uh, van, uh, van mijn collega's... en dat vergelijkt met het gedrag wat ik had twee wedstrijden terug hier... Ja, dan is het gewoon belachelijk dat, uh, dat daar zo mee om wordt gegaan. De wedstrijd wordt gestaakt. Um, wij, wij kijken op dat moment naar beneden en we zien... Eigenlijk twee trainers, uh, jij en Predom, die daar helemaal niets van begrijpen. Nee, ik, ik, uh, in het stadion, op het veld, hoor je gewoon niet wat, wat, wat, wat er gezongen wordt of wat er gezegd wordt. Dus ik denk, misschien is er op de tribune wat gebeurd of zo. Dus ik vroeg waar, waarom. Ja, dat ging om bespreken horen. Nou ja, ik zei, je hoort gewoon op het veld, hoor je gewoon eens. Dus ik kan niet voorstellen dat Boeze wat gehoord heeft. Bossen zegt, uh, we hebben gestaakt op verzoek van AZ. Het, het, het zou je daarna zijn moeten vragen. Ik weet het niet. Ik sta op veld en ik. Uh, geen idee. Daarna, uh, ja. Het, het, je zegt het komt ons misschien enigszins goed uit. Maar grip op de wedstrijd krijg je er niet meer, hè, daarna? Nee, ik zei het zou. Uh, hè, maar dat, dat was dus niet zo. We we gewoon slechter de kleedkamer kwamen, was het even prettig om dan toch eens even te waarschuwen. Nou, we hebben nu laten zien hoe het niet moet. Laten we nu zien hoe het wel moet. Alleen dan word je heel snel geconfronteerd dat het bij ons ook wordt afgestuurd. Ja, dan wordt het tien tegen tien. Nou ja, en, en daarin heeft Twente niks te verliezen. Dus die gaan uh, er alles in pompen. Ja, en dan krijg je toch een ploeg die achteruit begint te lopen en die vergeet te voetballen en, en dan zijn wij kwetsbaar. Gertjan jan Verbeek, maar hij won dus wel uiteindelijk. en uh, Twente liet dus de kans liggen om dichter bij de koploper PSV te komen. Groningen, de nummer vier, verloor ook fors maar liefst. 5-1 bij Feyenoord, u hoorde net Wijnaldem al die vier keer scoorde. Groningen lijkt een klein beetje van de leg. De succestrainer Pieter Huistra praat daar na afloop van de wedstrijd over met Ragnar Niemeijer. Drie wedstrijden niet gewonnen, Pieter Huistra. Zijn jullie het eventjes kwijt? Nou ja, is, we zijn wel iets kwijt. Ja. Dat, uh, dat zie je ook in de afgelopen drie wedstrijden. Ook de, de uitslagen die eraan gekoppeld zitten. Dan, uh, en ook als je kijkt naar het spel, dan uh, is het nu wel even tijd voor bezinning. En is het ook wel even tijd om de koppen bij elkaar te steken. Want uh, er zijn bepaalde dingen die niet goed gaan op dit moment. Je zegt je bent iets kwijt en er gaat iets niet goed. Wat ben je kwijt en wat gaat er niet goed? Nou ja, een van onze sterke punten is dat we vooral op het middenveld voorin. Dat we goed druk kunnen zetten. Dat we de bal veroveren, dat we de tegenstander lastig maken. Op het moment dat de tegenstander wat opportunistischer speelt, snel dus de lange bal speelt, hè, wat het eigenlijk deed vandaag. Dan moet je wel op die tweede bal zitten. Normaal ook een sterk punt van ons. Maar da daar waren we vandaag veel te tam. Hè? Daar verloren we veel te veel duels. Op het moment dat we dan zelf in balbezit komen... Ja, dan, dan hebben we ook het lef niet om mensen in te spelen. Dan hebben we het lef niet om door te bewegen. En uh, ja, dan creëer je ook veel te weinig kansen. Jullie krijgen nog wel wat mogelijkheden zo her en der. In de eerste helft bijvoorbeeld. Wat tafs is er een paar keer dan een klein beetje in de buurt. Was hij wel fit eigenlijk? Nou ja, hij is een tijd uit geweest, een paar weken nu. En dan weet je ook dat je niet 100% fit bent. Maar dan, uh, dan gaan we wel beginnen. En, en, en dan moet hij ook de ballen krijgen. Hè? Die, die kwamen er ook niet. Dus uh, ja, al met al van ons een teleurstellende wedstrijd moet ik zeggen. Als je nou vannacht wakker schiet, kom je dan Miaichi tegen of toch Wijnaldum? Nou, het gaat niet zozeer om één of twee spelers. Ik vind dat we overal te laat waren. Zowel voorin, op middenveld vooral uh, achterin. He, de, waren we waren niet, niet scherp genoeg, konden we niet in de duels komen. En, en als we in de duels zaten, dan verloren we hem te vaak. Of we kregen nog uh, een vrije trap tegen. Dus uh, al met al uh, zijn dat wel punten waar we ons goed uh, ja, uh, op moeten bezinnen, inderdaad. En, uh, dat moet beter de komende wedstrijden, dat is duidelijk. Anders win je weinig wedstrijden meer. Nou, is het Hens bij die tweede bal, die tweede goal van Wijnaldum van Miechi... bij de aanname, zeg je dan nog van ja, dat speelt een belangrijke rol... of, of waren jullie daarvoor te zwak over de hele linie? Nou, dat moet je nooit als excuus nemen. Maar volgens mij zag iedereen het behalve de scheidsrechter. En, en die bepaalt het, dus daar moet je je dan bij neerleggen. Maar het is wel be bepalend, hè? als je 2-0... Achterkom, dan het, weet je dat het moeilijker wordt. We komen nog wel op 2-1. En dan heb je in de rust nog wel het vertrouwen en, en, de, en, en de gedachte dat je het om kunt draaien. Maar ja, na die 3-1, die penalty die dan snel gegeven wordt in de tweede helft, wordt het lastig. Top 5, blijft jullie doel? Ja, natuurlijk. Uh, we blijven omhoog kijken. Maar we blijven ook vooral kijken naar wat er beter moet. Nou, daar hebben we genoeg aanknopingspunten voor op dit moment. Ja, wat dat betreft uh, kun je uh, altijd weer wat meenemen van zo'n wedstrijd. Pieter Huistra doet dat dus na de 5-1 nederlaag van Groningen. In Rotterdam tegen Feyenoord. Radio 1. Het NOS Journaal. Eén minuut over half zes. Hier is Marion Koekoek. Premier Ghanouchi van Tunesië heeft op de staatstelevisie zijn vertrek aangekondigd. Het besluit volgt op een golf van protest tegen de interim regering. Betogers eisten zijn ontslag omdat hij te weinig haast maakt met hervormingen. Ghanouchi was premier sinds 1999, dus ook onder het bewind van de verdreven president Ben Ali. De onrust in de Arabische wereld is ook overgeslagen naar Oman. Bij demonstraties kwamen twee mensen om toen de oproerpolitie ingreep. Volgens de autoriteiten trok de menigte naar het politiebureau van Sohar en staken het in brand. Het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman volgende week gaat vooralsnog gewoon door. De Nederlandse ambassade in Libië blijft in ieder geval vandaag nog open. Of de ambassade vanwege de onrust later dicht gaat is nog niet besloten. België sluit zijn vertegenwoordiging in Tripoli wel. De stad Zawiya ten westen van Tripoli zou nu ook in handen zijn van tegenstanders van Gaddafi. En in Congo zijn doden gevallen bij het presidentieel paleis. Volgens de autoriteiten probeerden gewapende strijders een staatsgreep te plegen. Maar werden ze tegengehouden bij een wegversperring. Bij de schietpartij die volgde zouden zes mensen zijn omgekomen. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met Marco Verhoef. Het is bewolkt en op veel plaatsen valt ook nog wat regen of zelfs natte sneeuw in het noordoosten van het land. En dat blijft ook nog wel eventjes zo. De neerslag trekt in de loop van de nacht wel langzaam naar het zuiden. En in het noordoosten is het dan maar net boven het vriespunt. In het zuidwesten koelt het af tot plus drie. De wind waait uit het noorden tot noordwesten, draait naar een noordoostelijke richting en bij zee is die nog vrij krachtig windkracht 5. Morgen minder wind, in het zuiden eerst nog wat gespetter, maar het wordt ook daar droog. Wolkenvelden houden wel de overhand, denk ik. Misschien een enkele opklaring in het noordoosten. Vijf graden wordt het daar, in het zuiden zeven graden. Dat is redelijk normaal voor de tijd van het jaar. En wat dat betreft blijft het de rest van de week ook normaal, met overdag temperaturen van zes of zeven graden. Gelukkig krijgen we vanaf dinsdag wel veel meer zon en blijft het ook droog. In de nacht kan het één tot drie graden vriezen. ANB Verkeersinformatie. Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... tussen Knoop en Batadorp en Best, 2 kilometer. Elders op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen Nieuwegein en Maarse 3 pla 9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein, 6 kilometer. Heeft nog steeds te maken met een ongeluk eerder op de dag. De rijstroken zijn al een poosje weer vrij, maar het blijft daar nog wel erg druk. Bij Rotterdam op de A16, van Breda naar Rotterdam. Tussen de Van Brien noordbrug en knooppunt Terbrechtseplein, 4 kilometer. Al op de parallelbaan. Dat had te maken met een ongeluk op de A20, maar de rijstroken zijn daar weer vrij. En 305 Almere-Dronten is in beide richtingen dicht tussen Zeewolde en Piddinghuizen. En dat komt door een gekantelde vrachtwagen. Radio NOS, op NOS Radio, lijn. Vier minuten over half zes. NEC Utrecht gaat aan de tweede helft beginnen met een 1-0 ruststand... in het voordeel van de Nijmegen naar het doelpunt te maken. Goosens, daar houden we u van op de hoogte. Overzicht van de andere wedstrijden van de Eredivisie en van de landen om ons heen. Buitenlands voetbal langs de lijn. We beginnen in Engeland. Daar speelt Arsenal momenteel de finale van de League Cup tegen Birmingham City. Het zou de eerste van vier prijzen voor Arsenal dit seizoen moeten worden. Maar na iets meer dan een half uur spelen staat het daar 0-1. Birmingham City leidt dus door een goal van Zigic. In de competitie speelde nummer 3 Manchester City de thuiswedstrijd tegen Fulham. En daar staat het een kwartier voor tijd 1-1. Liverpool verloor vanmiddag de uitwedstrijd van West Ham United met 3-1. De club van uh, Dirk Kuyt en Suarez, die allebei in de basis begonnen... is terug te vinden op plaats 6 in de Premier League. En gisteren speelde Manchester United de uitwedstrijd tegen Wigan Athletic. De koploper won met 4-0 door onder meer twee doelpunten van de Mexicaan Hernandez. Sir Alex Ferguson prees dan ook de doeltreffendheid van zijn spits. Wel, hij is, is, is very, very goed en je weet, obviously, je hoopt dat wanneer hij krijgt al deze hij doet op zijn manier en zijn percentage is very high. So, we're very pleased with his performance today. Hoog percentage dus. Hij is uh, zeer doelbewuste Mexicaan Hernandez al dus Ferguson dinsdag speelt trouwens. Manchester United het uh, inhaalduel tegen Chelsea in Londen. De stand Manchester United gaat een kop met 60 punten uit 27 wedstrijden. Arsenal heeft 56 uit 27 en Manchester City dat hij nu dus nog speelt heeft 49 uit 27. Dan gaan we naar de Serie A Italië, waar de nummer 4 Lazio met 1-0 verloor van Caliari. De Braziliaanse Lazio-speler Diaz schoot daar in eigen doel. Udinese, opvallende uitslag in Italië 7-0, maar met een al 5-0 in en tegen Palermo. Sanchez scoorde vier keer en Natale, die zo vaak scoort, vond maal het net. As Roma gaat het ook maar niet al te lekker mee. Nu weer een 2-0 voorsprong. 2-0 ruststand tegen Parma, verspeeld Amori zorgde met twee doelpunten voor een 2-2-eindstand. In Tania tegen Genoa werd twee en Genoa Velloso-speler. Nou, nog even opnieuw deze, even terugspoelen. Genoa-speler Veloso miste een kwartier voor tijd nog een strafschop. Daarvoor waren er al drie man van het veld gestuurd. En de andere uitslagen Brescia, Lecce, Bari, Fiorentina... Dat werd 1-1, brescia Lecce 2-2 en Cicena, Kiev of verona 1-0. Zult u denken, waar zijn al die beroemde ploegen? Nou, vanavond speelt Inter, de nummer 3 dus van de Serie A, op vreemde bodem tegen Sampdoria. En morgen het duel tussen de nummer 1 AC Milan en de nummer 2 Napoli. Ik dacht al. In Duitsland verloor ja. Eintracht Frankfurt van VFB Stuttgart met 2-0. Klappe overwinning voor het team van Khalid Boularouz. Omdat Stuttgart vanaf de 15e minuut met 10 man speelde. Werder Bremen tegen Bayern Leverkusen is juist begonnen. Het staat daar 0-0. En gisteren was er een mooi advies in de Bundesliga. Bayern München tegen Borussia Dortmund. Frank Wielaert, onze man van NEC FC Utrecht... zag gisteren die wedstrijd. En was hij echt zo mooi als op papier? Zeker in het eerste half uur was daar wel sprake van. Ja. Een sprankelend begin van de, de wedstrijd... toen Barrios na 9 minuten al 0-1 maakte. Onmiddellijk gevolgd door de 1-1 uit een corner van Gustavo... de man die Van Bommel kwam vervangen bij Bayern München. Sahin weer kort daarna... Prachtig schot, 1-2. En vanaf dat moment liep Bayern achter de feiten aan. Kon geen grip krijgen op het spel van Dortmund. De koploper in Duitsland dat een stuk beter was dan de thuisploeg. De ploeg van Van Gaal en de trainer kon ook al geen list bedenken. Want na de pauze hetzelfde spelbeeld. Wat minder gevaarlijk Dortmund, maar wel 1-3 via Hummels, de centrale verdediger. De titel kunnen ze definitief vergeten... maar die hadden ze al een beetje uit hun hoofd gezet. Nu nog proberen tweede te worden en zo de Champions League te halen. Maar ook dat wordt een hele zware kluif voor de ploeg van trainer Van Gaal. HSV-trainer Armin Vee probeerde tegen FC Kaiserslautern... weer zonder Ruud van Nistelrooy en ook zonder Elgero Elia. Het werd 1-1. Met de tiende plaats staat Armin Vee nog steeds onder druk... Deze week had hij een gesprek met het bestuur, maar alles blijft binnen kamers. Ik heb uh, een gesprek gehad met de voorstander We hebben uh, uh, het intern besproken. En wat intern blijft, dat blijft dus ook zo. Ja, dus ik heb gezegd, in de toekomst wordt me ook uh, wat bekendgegeven. En zo willen we het ook halen. Haarzvouw trok afgelopen week wel een nieuwe technisch directeur aan. En niet tenminste, Frank Arneissen. Hij kan en wil nog niks zeggen of hij volgend jaar nog samenwerkt met Armin Vee. Nou, daar heb ik geen commenteel. Dat is een, aan de voor Haasvrouw in dit moment. Ja, uitdruk. Klaas Huntelaar wist opnieuw het net niet te vinden. De Schalkaanvaller heeft twaalf competitiewedstrijden nu niet gescoord. Zijn collega Raoul deed het wel. Tegen FC Nürnberg werd het 1-1. En Hannover 96 blijft meedoen in de bovenste regionen van de Bundesliga. In de uitwedstrijd tegen St. Pauli werd met 1-0 gewonnen. Hannover staat nu derde, twee punten voor op Bayern-München. En bij Hoffenheim wacht Rijn Babel nog steeds op zijn eerste doelpunt. Gisteren verloor Hoffenheim van Mainz met 1-2. Kijken we nog even naar de stand. Borussia Dortmund heeft nu 58 punten uit 24 wedstrijden. Leverkusen 45 uit 23. Zijn dus net begonnen aan hun wedstrijd tegen Werder. Hannover 44 uit 24. En vierde Bayern 42 uit 24. Nu komen we bij de Primera Division... waarin Barcelona andermaal geen fout maakte gisteren. Real Mallorca het was weliswaar een uitwedstrijd... maar er werd met 3-0 gewonnen doelpunten van Messi, Villa en Pedro. De Guzman speelde. Overigens 70 minuten mee bij Mallorca en Affelai. Mocht Van Guardiola 20 minuutjes meespelen, Real Madrid, dat was het belangrijkste nieuws, raakte op grotere achterstand. Het werd uh, in en tegen Deportivo La Coruña werd het uiteindelijk 0-0. team van José Mourinho verspeelde dus twee punten. En het gat tussen Barça en Real is nu andermaal zeven punten. En in Schotland verloor koploper Celtic de uitwedstrijd tegen Marowel. Sutton zorgde met twee doelpunten voor de 2-0-overwinning voor Marowel. Glasgow Rangers lijkt te profiteren van het puntenverlies tegen St. Johnston. staat het vlak voor tijd 2-0. En bij een overwinning van de Rangers is het gat tussen koplopers Celtic en de Rangers 5 punten. En ja. ik meld u nog dat de stand in de finale van de League Cup tussen Arsenal en Birmingham City zojuist op 1-1 is gekomen. Arsenal scoort dus. Maar wij gaan naar onze eigen voetbal. NEC tegen Utrecht. Uh, 1-0 was de ruststand. Frank Wilaert uh, Is het mooier dan uh, Bayern Dortmund trouwens, of niet? Eh... <lacht> <lacht> Uh, nee. nee, net niet hoor. Nee, dat was wel een heel mooi affiche. Dat kun je van, van een mooi affiche kun je niet spreken. Leuk duel in de middenmoot met een, een redelijk tot behoorlijk goed NEC in de openingsfase van de wedstrijd. Maar dat zakte een beetje weg in de loop van de eerste helft. En in de tweede helft tot nu toe is NEC nog steeds wel wat sterker. Nog altijd die 1-0 voorsprong trouwens na 51 minuten voetballen. En geen wissels in de rust bij beide ploegen. De diepe bal nu van Buitens in de richting van Mertens. Hij bijvoorbeeld die voor het nodige vernuft kan zorgen. Bij Utrecht nog niet gezien. Wellenberg is hem tot nu toe de baas. Ook in dit duel geldt dat. Lenski dan vervolgens voor Utrecht moet naar achteren. Strootman komt daar een handje helpen. Nog verder naar achteren. Helemaal terug naar vorm. Dat vinden ze in Nijmegen wel. Leuk om te zien dat Utrecht hier voetballend bijzonder lastig heeft tegen de Nijmeegse ploeg. Maar daar komen ze weer, want uh, nog altijd Utrechts balbezit. En uh, Wuitens, uh, die nog maar weer eens een keer het hele middenveld oversteekt. In de combinatie met Van Wolfswinkel. Wuitens loopt nog steeds door. Het uh, wegdraaien van Macquarie, dan doorgeven aan Van Wolfswinkel. Die krijgt dan bijna per ongeluk de bal goed mee via Nuitink. Maar het is Sillissen die uiteindelijk rustig opraapt en weer uh, zorgt voor... Uh... Een kleine pauze uh, voor NEC om even de boel weer netjes recht te zetten. Het is uh, uh, vervolgens het, uh, het bereiken van de aanvoerder van NEC Zomer, breed naar Nuitink. Maar daar is even geen tijd om rustig wat te bedenken voor Nuitink. Die moet terug naar uh, Sillissen. En dan moet NEC de bal wat sneller rond laten gaan. Anders komen ze vast te staan. Dat gebeurt dus ook. Siemling moet inleveren bij uh, Strootman. Strootman moet dan uh, wat NEC'ers van zich afschudden. Dat lukt hem prima. En dan kan uh, Utrecht uh, serieus gaan komen met Lenski over de linkerkant. Strootman komt helpen. Die wordt niet bereikt. Silberbauer dan in het, eh, op het middenveld. Helemaal naar de andere kant verhuizen. Richting Cornelissen en Duplan ingespeeld. Duplan met Amieux. Eh, Amieux Amieu speelt een prima eerste helft tegen Duplan. Maar wel heeft eh, de Fransman een aantal kansen gehad. Eh, de Franse aanvallen dan. Want Amieux is even goed een Fransman. Eh, net als eh, Duplan natuurlijk. Die ligt nu geblesseerd op de grond. Duplan. En dan gaat de bal over de zijlijn. Daar gaat een blessurebehandeling volgen. Het was niet zo'n hele ernstige blessure. Ik denk dat Duplan eh, voorzichtig in het gezicht geraakt is. 53 minuten... In de Goffert zit erop. 1-0 NEC 7 En ik zei zojuist dat in de finale van de League Cup Arsenal langzij kwam bij Birmingham City. Het staat er 1-1. De gelijkmaker van Arsenal werd gemaakt door Robin van Persie, maar die liep ook bij het maken van die gelijkmaker een blessure op. Is van het veld gegaan. We zijn benieuwd naar de consequenties, met name voor de return straks in de Champions League wedstrijd tegen Barcelona. En dan nog even naar Glasgow Rangers. Dat stond dus vlak voor tijd met 2-0 voor tegen St. Johnston. Het is zojuist daar 3-0 geworden voor de Rangers, die daarmee een gat van van vijf punten hebben gecreëerd met uh, ja, de uh, nummer 2 Celtic. Gaan wij uh, naar het uh, Nederlandse voetbal. De eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. Te beginnen natuurlijk met PSV Ajax. Begon en eindigde in 0-0. Onbeslist, dus eindigde de topper in Eindhoven. En dat betekent toch echt op dat voorzichtigheid overheerste. En dat de ploegen vooral speelden om niet te verliezen. Maar daar is PSV trainer Fred Rutte het niet mee eens. Wij zijn echt wel uh, deze wedstrijd ingegaan om uh, voor de winst. En dat heb je ook kunnen zien als je ziet dat we de eerste helft. Uh... Ja, zo hoog druk zetten, dat, uh, bijna bij de 16 van, van, uh, van onze tegenstander. Ja, dan, dan neem je daar risico's in. En ja, in de tweede helft zie je dan ook dat de tegenstander gaat zich een beetje aanpassen, gaat wat, wat, wat, uh, gaat wat voorzichtiger daarin spelen. Ik denk dat wij uh, niet in de voorzichtigheid hebben gezeten vandaag. Ligt de teleurstelling dus uh, uiteindelijk bij Rutte? Ajax-trainer Frank de Boer kon wel leven met de uitslag. Ja, uiteindelijk uh, is het wel het terecht. Uh... Uitslag, denk ik. Alleen ja, ik had liever gewonnen natuurlijk. Uh, we hebben de kansen gehad, maar dat heeft PSV ook gehad. Dus uh, het was echt een wedstrijd, uh, een uh, soort schaakwedstrijd. En dat uh, komt natuurlijk niet ten goede van het uh, amusementswaarde. Maar je ja, zag echt twee ploegen die in ieder geval niet wilden verliezen. En ja, de kansen die je dan krijgt, nou ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben. moet je een beetje geluk mee hebben. 0-0. Dus uiteindelijk de uitslag was nog wel een incidentje in de wedstrijd... tussen Ola Toyvon en Jan Vertongen. En op de beelden is te zien dat de Zweed een elleboogstoot zou hebben uitgedeeld aan de verdediger van Ajax. Maar die verdediger Vertongen hield zich na de wedstrijd nog wel op de vlak toe. Dat was ook uh, van de volgens mij vanaf de linkerkant. En uh, ja, ik zag Toyvon naar de eerste paal vertrekken. Dus ik loop met hem mee en uh, ja, die bal gaat over hem heen... En, uh, ja, ik voel iets in mijn gezicht. En, uh, ja. Ik voel dat soort van klap in mijn gezicht. Maar ik kan niet zeggen wat voor uh, klap dat juist dan was. Collega, commentaar van Jan Vertongen. Maar scheidsrichter Braamhaar was duidelijk. Al had hij wel de beelden na afloop nodig. In de wedstrijd zelf had hij niks gezien. Ja, omdat er natuurlijk heel veel andere dingen ook gebeuren in zo'n 16 meter. En ik mij eigenlijk richt op de bal. Dus eigenlijk niet meer uh, beide spelers uh, in het oog heb. En dan, uh, ja, dan, dan gebeurt het in feite, zoals we dan zeggen, achter mijn rug... En dan heb ik daar geen oog meer op. En, uh, ja, maar nu ik het zo terugzie, dan uh, lijkt het me duidelijk. Ik vind in ieder geval dat, uh, dat, dat de elleboog uh, ergens terecht komt... waar hij eigenlijk niet hoort te zijn. In Alkmaar eindigt de AZ tegen FC Twente in 2-1. Bij de rustland nog 1-0 voor AZ door een eigen doelpunt van Theo Jansen. Vlak voor tijd Luc de Jong 1-1. En in blessuretijd Valkenburg met de winnende voor AZ. Veel tumult tijdens de wedstrijd. Met een rode kaart voor Douglas van Twente voor het slaan van de tegenstander. En daarna gebeurde er van alles. De wedstrijd werd onderbroken vanwege spreekhoren. Er was nog een rode kaart voor AZ-speler 4-gever. En AZ dat in de laatste seconde de winst pakte... ja, uiteindelijk was de meest gelukkige. Grote frustratie in ieder geval bij de spelers van Twente. En de woede van Theo Jansen richtte zich vooral op scheidsrechter Bossen. Als je een beetje realistisch bent en je kijkt die wedstrijd terug... dan, dan zie je toch dat hij er heel vaak naast zat vandaag. Ik bedoel, dat is niet... Uh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 Ja, ik denk dat uh, er zijn een paar voetsituaties zijn en een paar duw situaties. Dus als je niet van die vier, vijf... Hè, en ik, ja, natuurlijk om een penalty fluiten moet penalty zijn. Maar ik denk dat het minimum erin was was. Dus, uh, dat, dat maakt totaal een andere verhaal. Als je één twee op, op voorsprong komt, hoe slecht wij waren in de eerste... hoe goed wij waren met tien in, in, in de tweede helft. Omdat uh, zelfs met tien waren wij dreigend... En, en, en dan, uh, dan, dan heb je niet wat je verdient. Zeker niet met nog de laatste doelpunt die er komt. Ja, en schaatser Ruud Bossen. Die blijft echter achter zijn beslissingen staan. Ja, maar ja, goed, uh, voetballer is emotie. En uh, spelers zijn heel teleurgesteld. Uh, en als ze dan uh, de beelden terugzien over de hele wedstrijd... kunnen ze zien dat ze zelf gefaald hebben. Dus dat is dan jammer. Ze zijn nog steeds achter mijn beslissing. En dan was er ook nog een winnende trainer, Gert-Jan Voorbeek. Hij beleefde een van de meest bizarre wedstrijden in zijn carrière... en had niet meer gerekend op de overwinning. Dat in, uh, in de laatste fase de gelijkmaker valt... Ja, dan, dan, dan, dan, dan ga je daar zeker op het spelbeeld op dat moment... heb je niet meer de, het idee van, nou, de dat, uh, dat draaien nog om. Maar ik heb ook wel het idee dat, uh, dat hij aan beide kanten nog kon vallen. Eh, want de laatste 10-15 minuten was het uh, een beetje Renje rot. Heen en weer, veel lange ballen. En... Uh,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 Gaan we naar Feyenoord, FC Groningen 5-1 maar liefst, rust 2-1, 1-0, let u op, Wijnaldum 2-0, Wijnaldum 2-1, Pedersen 3-1, Wijnaldum uit de strafschop, 4-1, Wijnaldum uit de strafschop en 5-1, een heerlijke goal van Ron Vlaar. Harry van der Laan, herinnert u zich deze nog, was 21 jaar geleden de laatste man die voor Feyenoord vier keer in één wedstrijd scoorde en vandaag deed dat dus Jorginho Wijnaldum. En dat terwijl hij juist de laatste weken veel kritiek kreeg en hopeloos uit vorm leek.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 Jorginho Wijnaldum werd dus de man van deze wedstrijd. Zijn trainer Mario Been had juist ook in de afgelopen weken vertrouwen in hem gehouden. Buiten het feit dat hij een geweldig mens is. En dat je ziet dat hij ook tegen een, tegen een goaltje aan zat te hikken. En, en het juiste moment. Nou, hij heeft keihard gewerkt vanaf het begin. Ja, en dat hij dan daarbij uh, zijn vier goals maakt, dat is alleen maar meegenomen. En met Feyenoord lijkt het nu zo na de winterstop toch langzaamaan beter te gaan. En volgens Been is er in de komende wedstrijden dan ook nog wel wat mogelijk voor de Rotterdammers. Er zijn nog, als ik me niet vergis, negen hele mooie wedstrijden. Waarvan nog vijf, geloof ik, thuis. Ja, en thuis kan natuurlijk alles. Eh, buiten het feit dat we ook uitwedstrijden laten zien... dat we beschikken over heel veel gevaar en gewoon een goede ploeg. Dus alles is er nog mogelijk. Maar ik vind eh, het, het belangrijkste op dit moment... was gewoon wegkomen van die onderste drie plaatsen. Nou, dat is nu een gat van zes punten. En als we met z'n allen bekeerd blijven werken... wie weet wat er dan nog mogelijk is. Groningen, tot nu toe, was het de verrassing van dit seizoen. Maar de laatste weken, kijk de uitslagen... Willen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 En dat waren de drie wedstrijden vanmiddag die al zijn afgelopen. Er is nog een vierde wedstrijd bezig in Nijmegen en EC tegen FC Utrecht. Frank Wielaard. Dit duurt nog een half uur. 1-0 voor NEC nog altijd. Maar het tempo en de overtuiging en uh, de bal willen hebben... dat is een beetje weg bij de Nijmegenaren. Utrecht komt op die manier weer terug in de wedstrijd. Nu een diepe bal richting Maguire. Die krijgt de bal niet onder controle. En we hebben ook al een kans gezien voor Mertens... die op een typische Mertens manier vanaf de linkerkant naar binnen kapte... en de bal probeerde te leggen in de verre hoek achter Sillissen. Dat Lukte allemaal wel, alleen die bal schoof net voorbij de verkeerde kant van de paal voor Utrecht. Maar Utrecht komt er dus langzaam maar zeker aan. Nu even balbezit van NEC. Simling levert zomaar in. Silberbauer en dan van Wolfswinkel zou aangespeeld kunnen worden. Je kan ook in één keer zelf schieten natuurlijk Strootman. En dat probeert hij dan ook. Hij krijgt een tackle te verwerken ter hoogte van het strafschopverbied. Maar zijn schot ontbeert daar door de nodige kracht. En Sillinger kan oprapen en de bal weer naar voren toe schieten in de richting van George. Maar die heeft daar nog geen duel gewonnen daarvoor in, in de spelen bij NEC. Het gevaar is dus even weg uit de Nijmeegse voeten. Utrecht terug in de wedstrijd, maar vooralsnog wel op een 1-0 achterstand. Gaan wij verder met de wedstrijd die gisteren gespeeld werd. De wedstrijd in NAC, ADO Den Haag, 3-2, 1-0 Schilder, 1-1 voor Hoek, 1-2 Horvat. En toen naar rust Schilder en VR 3-2 voor NAC. Eerste overwinning in 2011. En Hagenaars de eerste nederlaag met ook nog een rode kaart. maal geel voor Koem. De rode EEC tegen de Graafschap werd gisteren 1-1, 1-0 Skoboe... En 1-1 een, een, een fraai van Steve de Ridder. Willem 2 Heerenveen was spectaculair en liep goed af voor de thuisclub. Eerst 0-1 Janmaat, 0-2 Dos, dan wordt het rust. 1-2 Biemans, Swinkels, die we zo vaak uh, ja, met problemen het veld als die gaan. Maar gisteren een heerlijke 2-2, 2-3 Vairine dan 3-3 Van der Heijden... en 4-3 matchwinner Richters. En Heracles Almelo tegen Vitesse werd gisteren liefst 6-1. Ja, een behoorlijke nederlaag dus voor de ploeg van Ferrer. was vrijdag ook al een wedstrijd. VVW tegen Excelsior werd 1-0. De stand PSV houdt dus gewoon de leiding. Nu met 54 punten uit 25 wedstrijden. Twente blijft op 51 staan. En 49 punten, daarmee is Ajax derde Groningen. Laat het andere maar liggen blijft op 44 staan. Als vierde en Ado Den Haag verloor Overigens ook dit weekend heeft 42 punten en staat daarmee vijfde. Onderin zien we we Feyenoord nu echt weglopen? 28 uit 25, we noemen ze nog wel als 13e 14e de graafschap, 27 uit 25, Vitesse heeft er 25, Excelsior dan onder het streepje met 22 punten, VVV heeft er 16 en helemaal onder de streep, ondanks de overwinning 11 punten voor Willem II. En de ruststand in de finale van de League Cup tussen Arsenal en Birmingham City is 1-1 van Persie, zorgde daar voor de gelijkmaker van Arsenal werd wel een tijdje verzorgd aan zijn knie, maar heeft het eigenlijk de eerste helft nog wel uitgespeeld. We zijn benieuwd hoe de knie. Het gaat houden straks in de tweede helft van Arsenal Birmingham City. En money, money, money. NEC tegen FC Utrecht staat nog altijd op 1-0 door een doelpunt van Goosens. Afloop van die wedstrijd kunt u horen zometeen in het Radio 1-journaal. En daarna bij de collega's van de VPRO in Plots. En Langste Lijn is weer terug vanavond om 10 uur met Jeroen Stomforst. Brengt ons aan het einde van deze Langste Lijn die 4 uur duurde. Het was niet zomaar een uitzending. Nee, het was niet zomaar een uitzending. Want vele collega's zijn samengestroomd hier om afscheid te nemen... van de man die 39 jaar en 11 maanden de techniek mocht verzorgen bij NOS Sport. Vele Olympische Spelen deed hij. Grote internationale toernooien. En bovendien werd hij vandaag eh, nog eens even extra getrakteerd omdat zijn club Feyenoord met maar liefst 5-1 won van FC Groningen. We hebben het over Gert Ooms. Wij doen niet aan interne afscheiden, maar vandaag doen wij het toch wel even. Bijna 40 jaar lang zat hij achter de knoppen. Langs de lijn is een programma van samenspel en techniek is daar een ondoorgrondelijke schakel in. Gert, wij willen jou bedanken voor zoveel toewijding. In een tijd van jobhoppen heb jij bijna 40 jaar voor ons op feilloze wijze de techniek mogen verzorgen. Bij al die internationale evenementen. En opgeteld, denk ik, bij duizenden langs de lijns. Wij zullen jou missen. Feyenoord heeft gewonnen. Het leven gaat door. We wensen je alle succes. Enorme dank. Gert O. Als Dennis vroeger de loterij won, dan klonk het ongeveer zo. Ja!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 Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven willen opleiden... en medewerkers willen werven uit het buitenland als oplossing voor de vergrijzing. Kijk op wiekomthetwerkdoen.nl voor de onderzoeksresultaten. Wij zijn Otto Workforce, de internationale arbeidsmarktspecialist. Vanavond in de tv-show de mannen van Jiske Vet. Eerbetoon aan de meesters van de persiflagehumor. Kees Prins, Herman Koch, Michiel Romein. Over hun jeugd, hun favoriete types en over wat zij echte humor vinden. Het beste uit debiteuren-crediteuren. En de meest hilarische momenten uit 15 jaar Jiske Vet in de tv-show vanavond. Direct na Boerzoekvrouw Nederland 1. Nederland wil geen veefabrieken. Stem 2 maart voor dieren in de wei. Stemadvies? Milieudefensie.nl